Het is even na twee uur Zandvoort een hele goede middag. Leuk dat je er weer bij bent. Zandvoort op zaterdag bij. Tot aan vijf uur vanmiddag. Op deze zonnige zaterdagmiddag. Een lekker zonnetje weer in Zandvoort. En wij zitten weer binnen. Thomas de Jong, Goedemiddag. Ja, goedemiddag Rob en luisteraars. Hallo, wat heb Tijd je een mooie, mooie pet op. Ja, dankjewel. Ja, ja. Is, is hij nieuw of niet? Uh, nee, niet nee? echt. Oké, oké. Er zit okay. al zwarte streep op. Ja, oh, ja. Hij hoort eigenlijk witte zijn ja. daarop.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 ja. En deze week zit hij gewoon weer thuis of bij zijn schoonmoeder. Hè? Kijk, dat is ook een hij, uh, hij loopt ergens in het tuincentrum, dat kan ook. Dat zo zou maar kunnen. Wel <laughs> met zijn schoonmoeder erbij <laughs> ja. dan. Het uh, beest van de week. En volgens mij om half vier begint de vrije training, hè Rob? Ja, half vier gaan we weer naar Saoedi-Arabië. Saoedi-Arabië. De derde vrije training. Ik vind het een mooi circuit trouwens. Ja? Ja. Ik, ah, vind, ik vind wel het wat hem zo. zo langs het water. Ah, zo bedoel je. Ja, ja. ja oké. Okay.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 En de campers, daar zijn ook weer bepaalde discussies over... dat er weer allemaal campers geparkeerd staan. Ja. En daar zijn weer meningen ah, over en dergelijke. Zo is dus, er altijd uh, wel wat erop. Zeker, zo is het ook. Nou ja, misschien pakken we nog wel wat mee in deze uitzending. Dus wil je wat melden, je kan Thomas altijd even een whatsappje sturen.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 We were the A target. But why does the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 Alles wordt beter, hebben we in ieder geval met veel plezier gedraaid hier op de Zaterdagmiddag.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 Zeg E, dat is het lotje. Oh nee. Ja, gaat hij weer zingen. Hè? Ongelooflijk. Thomas, je hebt inderdaad wel gelijk als zegt een beetje hoog Roxy Dekker gehouden. Ja, ja nou, nou niet dan. Ja, zeker. Zeker ja. weten. Hoe heet die, die uh, studentenband? Oh Rob. Ja, ik zie heel veel letters zie ik hier loskomen. <laughs> De NVVU. U, ja, uh,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 Much longer Tell me how to be true. Cause she says I tasted the sweet as you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 Nou ja, je bent uh, lekker bezig dan. En nuttig bezig hè? ook natuurlijk. Zeker, uh, zeker. Dus anders loop je maar nutteloos uh, door het dorp heen en zo. Dat moet je Om van niet die prullaria te kopen ja, op de markt. Ja, je weet het maar nooit. <laughs> oude platen en zo. Ja, uh, ja, ja, ja. Die misschien heel veel geld waard zijn. Dat hoop je dan ja, natuurlijk. Ja. Maar goed, dan kom je nou, uiteindelijk... meestal grijp ik ernaast dan. Dan kom je uiteindelijk op. achter dat het gewoon helemaal niks is. Uh, <laughs> ja. Toch geen Rembrandt, helaas. <laughs> weet je wel. Nou ja, we hebben het over die uh, rommelmarkt. Die of is, een, uh, klok van euro. Ja, een klok van 10.000 euro. Ja, een euro. Nee, die uh, ligt op de Sofia-weg. Ja, ja. <laughs> Ja, ja, ja, geweldig. Die klok. Gaan we het straks uh, nog even over ja. hebben waarschijnlijk. Dus vandaar dat ik ook met de klok uh, rondliep uh, straks uh, in de studio. Als je voor twee uur gekeken ja, het hebt. Was iemand al opgevallen? Ja, ja. bijvoorbeeld Jaap. Hè? Dan ja. heb je mij met de klok uh, zien lopen. Ja. Ik denk, uh, ja, die, die verkopen wij voor 9000 euro. Een <laughs> ja, kopie. Een kopie, kopie. Hou, in, hou je gewoon 1000 euro over. Nou, dat dacht ik. Dat zijn goede zaken. We dwalen af, want we hebben het over uh, Koningsdag.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 ook okay. zo voor de afzitting. En, en, dat voor de rest, en, uh... ja, en we zorgen dat, dat die goede baan loopt. Dat, dat de mensen vriendelijk tegen elkaar blijven. En dat de auto's niet uh, tegen elkaar aankomen. Uh... En die moeten ook om 7 uur gewoon... Uh... Ja, dat, daar moeten ook alle auto's om 7 okay. uur weg. Ja. En dat, uh, dat, dat iedereen lekker vrij kan rondlopen. als Ik, ik, ik kijk daarnaar. Hè, en dan zie ik ook bij Bakker Betran voor de deur. Dat ja? pleintje. Dat wordt ook helemaal volgemaakt. En, uh, is er ook een, een, een, meer expansie van de uh, markt? En op een gegeven moment is het vol. ja.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 Op een gegeven moment bloeit dat een beetje uit, hè? Om twee uur, uh, dan is het klaar. Dan is het ook gewoon klaar? Ja, dan dus... komen de vrienden van en die. En die, gaan... die ruimen alles netjes op. Die vegen het letterlijk figuurlijk op. <laughs> Blijf er een op troep liggen? Ja. Ja? Ja. We, we verstekken aan alle deelnemers... ...verstekken we vuilniszakken. Uh, zodat we geen serfouw krijgen. En uh, de containers zijn door Spaanlanden ...al allemaal neergezet de avond ervoor... Dus dan, dan ja, er komt echt heel veel, heel veel solders die leegkomen. Die komen die, die de, on, de onverkochte spullen blijven ja. uit liggen. Ja, en, het is, we moet, en we moeten daarvoor hoeden dat, dat, dat, dat er niet aan het eind van de dag daar een plundering op plaatsvindt. Dat mensen het opentrekken en, open en uh, dat is altijd wel een dingetje, zeg maar. maar Moe je moet, ook, je ook er, moet je ook nog opletten? Moeten ja. we ook opletten, ja. Ja, ja. ja. Het komt altijd goed. Um, dan uh, is het, loopt de markt, hè? En dan ja. uh, gaan we een beetje naar uh, het raadhuis. Ja.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 Dus dan staan die, de, de jongens en meisjes die staan te huppelen en te, en te gimmen. Dat, uh, dat ziet altijd heel veel. jaarlijks gebeuren, ja, ja, dat ziet er altijd weer vrolijk en uh, fruitig uit als ze daar uh, over de kust heen rennen. En uh, ik, geloof, ik had begrepen dat het kus een stuk was, maar daar zullen ze vast een andere oplossing voor hebben. Oh. Ja, dat, uh, dat is vervelend. Dat kan ook gebeuren. Ja, maar om half uh, elf uh, zal de officiële opening plaatsvinden, natuurlijk door onze burgervader. En uh, dat zal uh, muziek omlijst worden door de wapenzangers.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 Ik zou zeggen, mensen probeert en je mag best wel één of twee uurtjes. als je Ja bekomt. hoor, elk uurtje is meegenomen. Absoluut. De die zijn tot een uur of vier. Het is weer een, een, een groot vlak, zag ik. De, de halve Zwarte weestraat is afgesloten, nou, ja. gasthuisplein, kleine krok. Ja. Hoeveel spellen staan er van niet dan? Ah, dat is, vind ik een vervelende vraag. Zeker als je aan de vraag niet bestelt. Maar, <laughs> uh, ik probeer wel elk jaar een... een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 Komen naar nou ons toe, meneer, meneer, hij is er volgend jaar toch wel ja, weer. Ja. Hè? Ja, hup, die heb je al vast. Ja, en, en uh, om vier uur moeten we stoppen, want anders krijgen we het gewoon niet op tijd opgeruimd. Nee, nee, nee, nee. Uh, en dan moeten we stoppen en dan moeten we echt kinderen gewoon, ja, soms wel eens teleurstellen. Teleurstelling, dus, teleurstelling, ja. ouders, als je zit te luisteren en je bent van plan te komen, kom op tijd. Kom lekker op tijd. We beginnen om twaalf uur en kom gewoon, want de vier uur is echt <Klacht> heel lang. Maar er zijn mensen die komen gewoon om half vier de trein lopen. En dan zijn ze teleurgesteld, ja. ja. Ik snap het, maar hun moeten ook begrijpen. dat... groot bord. Om vier uur gaan we dicht. Nou, uh, Lane is onze uh, omroepster op die dag. Ja, ja, die kan dat wel. Die roept dan altijd regelmatig en gaat ze voorbereiden van uh, nog een kwartiertje. Ja. En dan is het klaar. Nou ja, het, het beste wat je kan doen. Ja, okay, exact. Goed, om vier uur zijn de kinderspelen af. Hè. Er ja. is uh, in de horeca natuurlijk genoeg te doen. Mensen ja. gaan uh, bandjes neerzetten. het staat afgesloten ja. Ja. natuurlijk. En dan is het uh, feest gefeest. Ja, inderdaad. Dan gaan we over naar het uh, uh, eerste stukje serieuze zaken. Maar dat ja. is de stichting... Uh,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 Dus dat is, dat is hoe onze burgemeester ook betrokken is bij Nou ja, zo zit hij er ook wel in. En uh, af en toe speelt hij met andere mensen mee. Maar uh, dit, dit is zijn eigen band, Brandy ja. Oldtimers. Dus uh, we moeten nou, mo zorgen we dat het... we er op tijd zijn. Vijf voor twee zitten we ervoor. We hebben het moeten inpassen in zijn agenda. Maar dat ja, is ja. al... Uh, oh, 5 ja. mei. Dan moet hij hier in Zandvoort zijn, punt. <laughs> ja.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 En het merkt toch dat de mensen dat niet vonden. Uh, uh, dus nu kan ergens netjes te horen dat ze in de wachtrij staan voor de bingo. en dat ze zelf mij vragen of Kitty hopelijk, of mij aan de telefoon.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 Van Harris en uh, Dua Lipa hoor je met uh, Wankis en Dietje van alweer een aantal jaren geleden. Vaak gedraaid trouwens, uh, best wel voor het op uh, zaterdag en zo ook vandaag weer. Nou, daar komt hij alweer aan, de laatste voor drie uur. Feel special, special No heaven on earth if I can't be with you Show me you, your eyes so I can't tell, can tell the truth I got so high, oh I can't Oh nothing from the ground is good enough body ride Seeking moon's rebirth brings me mirrors of the earth. The sun was just yellow energy. If there's a living promised land, even over fields of sand, just.